5 uur. Het NOS Journaal. Dik ter Hark. Tunesische president ontslaat zijn regering. Berichten Amerikaanse ambassade over Nederland openbaar via Wikileaks. En wielerlegende Peter Post overleden. President Ben Ali van Tunesië heeft zijn regering ontslagen. Over zes maanden worden nieuwe verkiezingen gehouden. Dat heeft de Tunesische staatstelevisie bekendgemaakt. Ben Ali staat onder grote druk. Dagelijks gaan duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen armoede, werkloosheid en het regime van Ben Ali. Daarbij zijn de afgelopen weken tientallen doden gevallen. Gisteren maakte Ben Ali bekend dat hij in 2014 terugtreedt, maar veel Tunesiërs willen dat hij per direct opstapt. Vandaag werd er in de hoofdstad Tunis opnieuw gedemonstreerd door ongeveer 8000 betogers. De politie joeg hen met traangas uiteen. Vanwege de onrust en het geweld in Tunesië halen reisorganisaties duizenden vakantiegangers terug. Onder hen zijn ook honderden Nederlanders. De Nederlandse media hebben de beschikking over duizenden diplomatieke berichten van de Amerikaanse ambassade over Nederland die afkomstig zijn van Wikileaks. RTL en NRC kregen inzage in de berichten via het Noorse dagblad Aftenposten. NRC schrijft dat koningin Beatrix in de zomer van 2009 tegen de Amerikaanse ambassadeur heeft gezegd dat het verlengen van de missie in Afghanistan een moeilijke zaak zou worden. Maar het moet wel gebeuren. Dat laatste is een interpretatie van de Amerikaanse ambassade. Premier Rutte wil niet ingaan op de uitspraken die de koningin zou hebben gedaan. Dat blijft onder de vertrouwelijkheid vallen. En overigens opereert de koningin altijd binnen de lijnen van het regeringspaleit, zei Rutte. PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat de koningin zich niet moet bemoeien met wel of geen missie naar Afghanistan. Als het waar is dat ze dat wel gedaan heeft, dan is dat ongepast, aldus Wilders. Het Openbaar Ministerie heeft de schade vergoed van negen Somaliërs... die de dag voor kerst ten onrechte werden opgepakt op verdenking van terrorisme. Ze waren gearresteerd op basis van het bericht van de inlichtingendienst AIVD... dat Somaliërs plannen hadden voor een aanslag in Nederland. Er werden twaalf mannen opgepakt. Van negen van hen bleek al snel dat ze niets met terrorisme te maken hebben. Drie anderen blijven wel verdachten, maar ook zij zijn vrijgelaten. De Somaliërs hebben van het OM een vergoeding gekregen... voor de dagen dat ze hebben vastgezeten en voor hun rechtsbijstand. Ook is hen slachtofferhulp aangeboden. Oudwielrenner en ploegleider Peter Post is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Post was de oprichter en ploegleider van de TL Rally ploeg, die in de jaren 70 en 80 veel overwinningen boekte. Zo won Job Soetemelk in 1980 de Tour de France als kopman van TR Rally. Ook andere bekende Nederlandse wielrenners, zoals Jan Raas, Gerry Kneteman en Henny Kuiper... reden korte of langere tijd voor de ploeg van Post. Voordat hij ploegleider werd, was Post zelf ook profielrenner. Hij blonk vooral uit op de baan, maar was ook goed in eendaagse wedstrijden op de weg. Zo is hij in 1964 de klassieker Parijs Roubaix op zijn naam te schrijven. Peter Post is 77 jaar geworden. De rechten van bewoners van zorginstellingen worden beter vastgelegd. Het kabinet is het eens geworden over een wetsvoorstel daarover... dat al was aangekondigd in het gedoogakkoord. In de wet komt onder meer te staan dat bewoners afspraken kunnen maken... over de manier waarop ze worden verzorgd... en dat die afspraken moeten worden nagekomen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld afspreken dat ze elke dag willen douchen... of juist niet, of dat ze elke dag een wandeling willen maken. Volgens staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... zijn in veel zorginstellingen de wensen van de bewoners... nu ook al het uitgangspunt, maar moet dat wettelijk worden verankerd? Het ahold concern heeft zijn winkels en zijn reclameuitingen versoberd vanwege het overlijden van Albert Heijn. Er is vandaag geen muziek in de winkels. Ook is er geen reclame op de televisie, hangen er geen vlaggen bij de supermarkten. En op sommige plaatsen, zoals het hoofdkantoor, hangt de Nederlandse vlag half stok. Albert Heijn overleed gisteravond op 83-jarige leeftijd in zijn huis in Engeland. Premier Rutte zei dat Nederland een groot man heeft verloren. Als er nou iemand in Nederland een ondernemer in hart en nieren was, was hij het, was hij het wel, al dus Rutte. Spanje heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de voormalige natiekampbewaarder John Demjanjuk. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij heeft gewerkt... in het concentratiekamp Vlossenburg, waar 60 Spanjaarden om het leven zijn gekomen. De 90-jarige Demjanjuk staat nu terecht in München. Hij wordt mede verdacht van de moord op ruim 27.000... voornamelijk Nederlandse Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Demjanjuk ontkent dat hij de beruchte kampbewaarder is. Het proces in München loopt al sinds november 2009... De Spaanse rechtbank wil dat hij na het proces in Duitsland aan Spanje wordt uitgeleverd. Het weer dan nog: regenbuien, vooral in het noorden. Temperatuur tussen 8 en 12 graden. Morgen is het opnieuw zacht en valt er hier en daar een bui. Ook dan weer, vooral in het noorden. Zondag is het bewolkt, maar het blijft wel vrijwel overal droog. ANW-verkeersinformatie. Door het regenachtige weer is het drukker dan gebruikelijk. Er staat 250 kilometer aan file. Dat is 100 kilometer meer dan normaal. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. En er zijn grote problemen op de A58 bij Roosendaal. Wat verder nog opvalt op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... door werkzaamheden bij Knop en Oude Rijn... Vierde rijden vanaf Finkeveen, 16 kilometer. De A13 vanuit Den Haag staat helemaal vol voor het Kleinpolderplein, 13 kilometer. Dat komt door een wagen met pech op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum is de rechterrijstrook dicht en daar staat 5 kilometer achter vanaf Schiedam. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein, 17 kilometer aansluiten. En ik zei het al, de A58 van Vlissingen naar Breda. Speelverdraging tussen Knopend Markizaat en De Stok, 12 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen en er is één rijstrook dicht.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 Weet jij waarom je een Chinees nooit een klokcadeau geeft? En waarom zitten Griekse mannen altijd met een kralenketting in de kroeg? Wat weten we eigenlijk van de Turkse, Surinaamse, Poolse en Nederlandse cultuur? Kijk morgen naar de NL-test om 5 over 8 bij de NCRV op Nederland 2. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vandaag vrijdag 14 januari. Je hebt overstromingen en overstromingen. En die in Brazilië die is vrij heftig. Dat brengen we u straks van op de hoogte. Maar dan houden u natuurlijk ook op de hoogte van de situatie in Tunesië. Net is bekend geworden dat er noodtoestand is uitgeroepen. Maar we beginnen met het ommetje. Iedere dag vers eten, een dagelijkse, dagelijkse douche en regelmatig een wandelingetje buiten. Wat het kabinet betreft krijgen patiënten daar recht op. Maar dan moeten ze wel zelf afspreken, afspraken maken met zorginstellingen waar ze wonen. Het kabinet heeft het vandaag besloten. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Uh, je hebt er misschien last van, als je heel afhankelijk bent geworden, dat je je plas laat lopen. En dan maak je de afspraak, ik wil dat ik schoon ben en dat betekent dat ik... Ook als ik mijn plas net heb laten lopen, dat er kan bellen dat er iemand met een washandje komt en een schone broek. Maar als ik het begrijp, worden in de wet geen rechten vastgelegd. Dus bijvoorbeeld het recht op een douche, dat het wettelijk verankerd wordt. Nee, het is uh, makkelijker uh, dan dat en ook eenvoudiger. Het. Je hebt het recht om je op de afspraak te beroepen. En de afspraken gaan over, de dingen waar u en ik het niet over hoeven hebben... maar die gaan over dat je afspreekt, ik wil schoon zijn. Ik wil douchen. Ik wil in het bad. Ik wil niet in het bad en niet douchen. Die dingen die bij ons leven passen. Maar als die instellingen zich daar dan niet aan houden, wat gebeurt er dan? Als de instelling iets niet kan leveren, dan moeten ze dat afspreken in dat zorgplan. Dan moeten ze zeggen, kijk, dat kunnen wij niet leveren... maar dan gaan we samen kijken hoe we dat kunnen doen met uw familie of met de vrijwilligers... zodat er helderheid is over en weer. En die afspraken die je dan hebt gemaakt, die zijn dan ook bindend. Maar Iedereen wil um, gedoucht worden, iedereen wil gezond eten. En dat lukt nu niet altijd... Waarom zou dat nu dan wel gaan lukken? Waarom kunnen die instellingen dat nu wel voor elkaar krijgen dan? Nou, ik denk dat vooral wat, er, wat, wat dit nu toevoegt, is dat het individuele op maatwerk. Doordat je zegt het gaat om de afspraken die iedere persoon zelf maakt over wat hij wil. Dat dat de mogelijkheid geeft dat niet iedereen hetzelfde moet krijgen. Maar de een kiest voor dat. En de ander kiest voor dat pakket. En daar waar je tekorten hebt, ga je op een gegeven moment kijken hoe je dat op een andere manier in kunt vullen. Denkt u dat um, de patiënten er in toe in staat zijn om dit soort dingen voor zichzelf te regelen? Als de patiënten dat zelf niet kunnen, de bewoners, cliënten, zijn veel woorden voor. Um, als ze dat zelf niet kunnen, is er familie. Hè? Zij, zijn hun naasten er. Um, en... Dan heb je van die kant af een hele goede uh, input. Maar de verzorgenden op dat niveau zijn er natuurlijk ook op gericht om heldere afspraken te maken. En tussen die twee is altijd de beweging om dat in wederkerigheid te doen. De instelling nu structureel, die afspraken niet nakomen. Kunt u dan ook ingrijpen? Uh, ik hoef dan niet eens meer zomaar in te grijpen. Want ik heb gezorgd dat de cliënt als de interne klachtenprocedure daarna niet helpt... die kan daarna nog meteen naar de inspectie en die gaat daarop af. En daarna kan die naar de rechter. Dus de cliënt heeft mij dan ook niet eens meer nodig... want ik heb het voor hem goed geregeld nu. even. Marcel Bril sprak met de verantwoordelijk staatssecretaris. We praten erover verder met Yvonne van Gilsen, directeur van de landelijke organisatie cliëntenraden, en Robert Boersma, directeur van Zorgbelang Zuid-Holland. Goedemiddag, alle twee. Mevrouw Van Gielsen, met u te beginnen. Is dit goed nieuws? Uh, nou, het is in die zin zeker goed nieuws dat uh, een aantal zaken waar wij van weten... dat bewoners van verzorgers en verpleeghuizen daartegen aanlopen... Uh, nou ja, dat die een plek hebben gekregen in uh, de wet. Uh, en dat het tegelijkertijd uh, uh, niet alleen gaat over die hele praktische dingen... Uh, maar dat het ook gaat over uh, zinvolle dagbesteding... Uh, maar ook over het, eigenlijk bijna het recht op uh, regie op je eigen leven. Ja, maar moet je dat in een wet vastleggen? Uh, dat vind ik op zichzelf al wel verbazingwekkend, uh, dat het blijkbaar nodig is uh, om het in een wet vast te leggen. En ook als je het in een wet hebt vastgelegd, wil dat niet als vanzelf zeggen dat het ook op een andere manier uh, in de praktijk wordt uitgevoerd. Dus er is nog wel meer nodig. Er is meer dan, dan een, alleen wet nodig, uh, ja. een wet nodig, ja. precies. Meneer Boersma, um, u spreekt namens de zorginstellingen. Uh, hoe kijkt u trouwens tegen dit besluit aan? Uh, ik, even correctie, ik spreek niet namens de zorginstellingen, wij zijn zorgbelang. Wij spreken ook namens de, namens de cliënten. We zijn een brede. U spreekt namens allemaal. Maar goed, hoe kijkt u ja. tegen het besluit aan? Um, nou, ik sluit me eigenlijk aan bij wat uh, Yvonne van Gilsen zegt. Aan de ene kant lijkt dat positief, aan de andere kant denk ik van ja, het vastleggen in de wet levert het probleem van, van vandaag uh, Lost dat nog niet op. Um, en we zien dat het instellingen soms heel veel moeite kost om de goede zorg te leveren. En eigenlijk praten we hier over basisbehoeften en, en, en basisregelingen rondom de zorg, waarvan het ja, eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn dat die geleverd worden. Ja, maar ik hoor u, uh, laat maar zeggen, zou moeten zijn. Dan ja. begin ik me een beetje angstig af te vragen van... maar kunnen zorginstellingen die afspraken dan wel nakomen? Nou, we zien, we zien in heel veel instellingen gelukkig dat dat, dat, dat goed gaat. Ja, maar er zijn ook instellingen waar dat niet goed gaat. En de vraag is dan of je met het met het wettelijk vastleggen die zorginstellingen waar dat niet goed gaat, of je dat probleem dan oplost. Ja, want mevrouw Van Geelsen, um, ja, kunnen um, ja, cliënten, moet je ze dan noemen... Hè, um, nu met de, deze rechten die ze nu krijgen, dan eerder aan de bel trekken? Nou, dat is zeker waar. Uh, wat in elk geval duidelijk wordt, is dat je, uh, je eigen afspraken... dat die vastgelegd worden in je eigen zorgplan. Dat is dus niet meer uh, het plan van de zuster, zal ik maar zeggen... maar dat wordt van, uh, van jezelf... Uh, en of, uh, als je dat zelf niet kan, dan heb je inderdaad, kan je dat met familie doen. En als je geen familie hebt, dan heb je misschien vrienden. En als die er niet zijn, uh, denk ik dat het verstandig is dat de instelling uh, ervoor zorgt dat er iemand is die jou daarin kan ondersteunen. Mm -hmm. uh, en op het moment dat afspraken niet worden nagekomen uh, en ook de, bij de klachtencommissie dat gehoor niet is, dan is het voor heel veel bewoners van... Zeker verpleeghuizen uh, en verzorgingshuizen nog wel een stap om naar de rechter te gaan. Ja, maar goed, de mogelijkheid is er theoretisch, zo, zo moeten ja. we het dan zeggen. Um, meneer Boersma, um, als u het nou voor het zeggen had, wat zou u dan zeggen wat er nu moet veranderen? Uh, nee, dat, is een goeie, dat is een hele goede vraag. Uh, kijk, wat je, wat je ziet is dat, dat instellingen echt aan de slag moeten. Om de zorg op de, op de schaal van de cliënt te organiseren. En wat wij zien en, en wat je merkt is eigenlijk dat de menselijke maat zoek raakt. En daardoor is dit soort wetgeving kennelijk ook nodig. Ja. En wat wij heel erg graag zouden zien, dat instellingen echt weer op het niveau van de cliënt en op de menselijke maat de zorg gaan organiseren. En dat, dat en, de schaalgrootte en, en al dat soort zaken, dat, dat ontstijgt de, de menselijke maat. En dat ja. niet voor dit soort dingen in de klant. Ja, het zijn mensen. En daar moeten we vooral aan blijven denken. Mevrouw Van Geelsen en meneer Boersma, ik dank u alle twee voor uw reactie. Graag gedaan. Dag. Da. Zo duidelijk het laatste nieuws uit Tunesië. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maar eerst Peter Post. De Peter Post is overleden. De uitvinder van het totaalwielrennen. De keizer van de zesdaagse. De ploegleider van de meest succesvolle wielerploeg van zijn tijd. En misschien wel uit alle tijden wat de Nederlandse wielrengeschiedenis betreft. Daarover gaan we praten met uh, Peter Winnen. Vat ik het zo mooi samen, meneer Winnen? Um, ja, ik denk dat het aardig klopt. Ja, wat... ja Post zette er een ploeg neer... wat ja, min of meer ons nationale elftal van uh, twee wielen was. Ja. Wat was uh, het geheim van Peter Post? Um, ja, nou, dat was echt een geheim. Dat was niet echt een geheim. Hij was een, uh, een uitstekend uh, manager, daar is het uh, wel mee gezegd. Hij was een, voor die tijd een heel modern uh, manager. Want, wat, wat, wat was het moderne dan van, aan hem? Um, nou, hij wist... Uh, een ploeg um, ja, op poten gezet diende te worden. En uh, daar had hij een visie over. En wat hij graag wilde zien is dat een, dat een wielerploeg als, als een blok, dus als een, echt als een team opereerde. En dat, uh, dat hebben ploegleiders voor hem ook wel eens geprobeerd, maar dat lukte niet altijd. En um, een andere vooruitstrevende zat hem erin dat hij. Uh, hij wilde als het ware een hoger sociaal plan wilde tillen. Hij wilde dus van, van die, die, die armoedzaaiers, die, ja, die van van en broek reden in de jaren zestig en zeventig nog... Uh, ja, daar wilde niet toch nette jongens uh, van maken. Dus uh, hij wilde ze dus uit die, die sfeer van, van, van de stroperij en, uh, en de criminaliteit halen. En om de gewoon keurige uh, atleten... Uh, ja, van te maken, zodat ze zich konden presenteren als we daarin... En dat was inderdaad modern voor, uh, voor die tijd? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, en toch kon niet iedereen zijn stijl uh, waarderen. W waar liepen wielrenners tegenaan uh, bij hem? Waar was hij gewoon uh, onhebbelijk of onuitstaanbaar in? Uh, nou, ja, onuitstaanbaar. Kijk, hij had een visie en uh, hij was de man die, uh, die de sponsors aanbracht. En hij had een zak met geld, dus hij had ook wel, uh, wel een bepaald recht te spreken natuurlijk... en ja, nou ja, om te zeggen van iedereen moest naar zijn pijpen dansen, dat is wat plat gezegd. Maar uh, hij had wel graag dat iedereen beantwoordde aan zijn uh, ideaalbeeld. Uh, ja. Tegenspreken mocht als je maar geen nee zei. Uh, Mart Smeets, ook, <laughs> ook aan de lijn uh, natuurlijk uh, van, uh, van de NOS. Mart, um, hoe, moeten Peter, uh, hoe moeten we Peter Post herinneren? Als we vernieuwen. En als een man die op witte schoenen durfde te lopen door het peloton heen, dat hadden we dat nooit van ons leven meegemaakt. Op witte maar, schoenen? Okay. Op witte, op witte instappers, daar durfde hij in te lopen. En hij durfde zijn overhemd zo ver open te doen... dat je een grote gouden ketting zou hangen. En dat, dat, was... Dat, dat, was, dat was not done voor die tijd, maar hij was uh, een prachtige showman die precies wist hoe hij ons moest bespelen. En wat, wat, wat Peter Winnen net zegt, daar kan ik me helemaal in vinden. Je ja, tegenspreken uh, uh, het liefst zo zacht mogelijk. En als je het echt niet met hem eens was, dan kwam hij in zijn zwarte boek te staan. En Peter weet ook nog, daar kwam je dan nooit meer uit. Is dat zo, uh, Peter Winnen? Uh, was het een man die een, een geheugen had? Van niet uh, snel iets nee. Maar dat, ja, dat was toch wel een uh, eerdere wielermentaliteit van die dagen hoor. Dat werd, uh, in het wielrennen werd nooit iets vergeten. En dat, uh, dat zag je soms een decennium of twee decennia later zie je dat nog terug in de koers. En soms zie je het uh, nu nog. <laughs> Ma maar uh, ja, wij herinneren hem natuurlijk gewoon als de ploegleider van uh, een hele grote ploeg... met heel veel talentvolle wielrenners. En uiteindelijk natuurlijk die zegen van Joop Soetemelk uh, in de Tour de France. Was dat vooral de verdienste van, uh, van, van Post? Of waren die mannen ook gewoon hartstikke goed? Nou, die, die ploeg was in, in 1980 natuurlijk fantastisch. Die wonnen 11 etappes. Uh, en Joop die geloofde er zelf niet in, maar, maar Post geloofde erin. Post haalde Joop voor veel geld... 100.000 gulden toen, dat was heel veel geld. Haalde die Joop binnen zijn ploeg en zei: Jij kunt de tour winnen, en Joop, liefst twee keer. En, en dacht, het zal wel, maar het was de verdienste van post om Joop te doen geloven dat hij hem kon winnen. Maar ik, mag, mag ik nog iets, iets anders aanvragen, yeah, dat yeah. dat misschien wel belangrijk is? Uh, het was zelf uh, uh, een, een van de beste baanrenners die de wereld ooit gekend heeft. En dat vergeten we erg makkelijk. Hij was koning van de zesdaagse. Later ging Patrick Sercuren voorbij, en misschien René Pijn ook wel een beetje... Uh, maar hij regelde daar. Hij was de alleenheerser op de winterbanen. Hij maakte uit hoe het ging. Als je in de blauwe trein zat, dus de, de mannen die het uitmaakten, dan zat je goed bij Post. En hij nam het stokje ooit over van Gerrit Schulte. En nou is er één gek, uh, uh, maar voor mij een memorabel feit. De man die hem toen betaalde was mijn vader. Oh. Dat is heel grappig. Mijn vader was de privésponsor van Peter Post. En ik herinner me dat ik ooit eens een keer bij een wedstrijd in Amersfoort aan de draad heb gestaan. En toen kwam Peter Post twee rondjes voor tijd langs om te vragen wat hij mocht bieden voor de overwinning. En toen begreep ik dat mijn vader die overwinning moest betalen daar. Oké, okay, en wat heb jij geantwoord? Nee, ik heb niet geantwoord, want ik was toen, uh, denk ik, vijf. Oké, okay, oh sorry. En, en, en dat bedoelde ik, u met en, raad, als ja. ik, en als ik daar... En, en, de moris van het wielrennen is mij nooit duidelijk geworden. En dat, dat moet ik ook maar zo houden. Maar Post heeft me daar wel op diverse manieren en op diverse keren op gewezen. Hij heeft me nog eens een keer het publiek ingereden. Zo kwaad was hij op de NOS. Niet op mijzelf, maar op de NOS. En toen reed hij vol ergernis en boosheid, reed hij zijn auto... Pardoes tegen onze motor aan. En met motaar Jos de Wit. schoot ik toen het talut op. Uh, dat, was, dat was ook zijn manier van werken. Hij moest gelijk hebben. Ja. Maar aan de andere kant, over de doden, niks aan goed. Uh, ik denk dat de wielersport. ongelooflijk veel aan die man te danken heeft. Ja. Mag ik uh, tot slot, meneer Winnen, Peter Winnen? Um, ja, wat, wat is het mooiste? Gewoon een mooie herinnering aan, aan de man? En, uh, ja, dat was toch wel zijn gevoel voor humor Voor Um, kijk, Peter die had hield um, um, graag de discipline erin in zijn ploeg en er werd na zo'n etappe in zijn tour bijvoorbeeld, ja, er, er werd er een soort beraad uh, gehouden en dat gebeurde gewoon aan een tafel van, uh, ja, van het hotel. En dan begon Peter op een gegeven moment rond die tafel uh, te lopen en dan begon hij zijn, zijn betorg af te steken. Dat ging van kwaad tot ergens. En dan op een gegeven moment, dan greep hij er eentje bij zijn nek, weet je wel... En die kreeg dan de volle laag voor, voor het, ja, voor het missen van een etappe. Maar dat waren, ja, het was puur cabaret, het was magistraal en het was, uh, ja, het was niet fijn voor de uh, uh, voor de getroffenen, zal ik maar zeggen, maar. Uh, nou ja, iedereen wist ook wel dat het voor een deel ook spel en pozen van hem was. En, en, en daarom was het ook wel weer te hebben. Nee. En ja, tot op het laatste jaar in zijn ploeg, toen werd het iets minder te hebben. Want toen begonnen de grote karakters graag de te zitten. Ja, nou, het is doodzonde dat hij is overleden. Dank jullie wel in ieder geval dat jullie met ons herinneringen op wilden halen. Mart Meets en Peter Winnen over het overlijden van Peter Post. Het is negen minuten voor half zes. Het nieuws gaat op dit moment heel erg snel in Tunesië. Protesten zijn hevig en president Ben Ali moet reageren erop. Waar dan de redacteur Mustafa Oekbi hier. Uh, Mustafa, ja, uh, president Ben Ali, uh, horen we, uh, ontslaat ministers. Uh, wat heet hij? Hij ontslaat een, een hele regering. Is dit een kat die ongelooflijk in het nauw zit en uh, de laatste sprongen maakt? Ja, absoluut. Hij weet zich uh, geen houding uh, aan te nemen. Hij weet niet hoe hij met de situatie uh, aan moet. Hij heeft elke controle over de situatie verloren. En wat hij dus nu uh, doet, is vooral de regering naar huis sturen... om vooral te laten zien van, ja, wat wil je nog meer? De regering die jullie verantwoordelijk achter voor alles en nog wat... ja, die stuur ik nu naar huis... Maar ja, de mensen hebben het niet alleen op de regering gemunt. Ze hebben het vooral op zijn positie. Yeah. Eh, daar, daar zijn ze op uit. Zij willen dat hij aftreedt. Ja, nou horen, begrijpen we ook dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ja. Wat, wat betekent dat dan? Nou, we hadden al de, de avondklok gezien in, in, in de hoofdstad. Dus nu geldt die noodtoestand eigenlijk voor het hele land. Dat betekent dus vanaf zes uur s avonds tot zes uur in de ochtend mag niemand meer op straat uh, uh, begeven. Gisteren heeft hij in een toespraak gezegd dat hij de orde heeft, uh, nou ja, heeft uh, uh, verzocht of althans uh, uh, geëist dat ze niet meer op betogers zouden schieten. En nu komt het bericht naar buiten dat de Orde Troepen juist de opdracht hebben gekregen om op iedereen te schieten die niet wilde luisteren naar, nou ja, naar, uh, naar de bevelen van die Orde Troepers. Kortom, de situatie loopt behoorlijk uit de hand. Ja, maar wie heeft de macht dan? Is het dan nog de, de president? Want je hoort ook uh, berichten dat de familie, in ieder geval de familie van zijn vrouw, op dit moment aan het vluchten is, of heeft bijvoorbeeld het leger de macht. Zolang in ieder geval uh, dat hij uh, opdrachten kan geven aan troepen en aan, aan het leger, heeft hij nog uh, zit, zit Benali nog steeds aan de macht. Hij heeft, iemand moet niet vergeten, hij Heeft twee dagen geleden heeft hij de bevelhebber van de lachtmacht ontslagen, omdat die bevelhebber niet wilde schieten op demonstranten. Dat heeft hij vervangen door een bondgenoot, door een vriend van hem, hoofd van de militaire inlichtingdienst. Dat betekent dus dat hij daar op die zeg maar aan die top van die militaire macht, dat zit een bevriende uh, persoon daar. Dus die voert vooralsnog de, de opdrachten uit van Ben Ali. Alleen de vraag is natuurlijk nu of het leger de opdrachten zal accepteren van iemand die net in positie is. Dus kortom, het is heel erg twijfelachtig hoe lang het leger. Ben Ali gaat steunen. Ja, en de, de betogers, ja, die ruiken bloed... om maar een beetje toch een tik, tikje verkeerde uitdrukking te gebruiken. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Die ruiken het succes, laat ik het zo dan zeggen. Dat ze hem ook uiteindelijk helemaal weg kunnen krijgen. Die gaan door. Die hadden niet verwacht daar, dat Ben Ali gisteren in een toespraak... geheel door het stof zou gaan. Alle beloftes uh, zou gaan maken aan de bevolking. Meer vrijheden, politieke hervorming in het land. Vandaag heeft dat niet veel uitgehaald... Er was eigenlijk al een demonstratie aangekondigd voor vandaag door de vakbonden. Uh, ik moet je nog, ik moet eerlijk zeggen: ik moet nog zien of die demonstraties nog steeds kunnen voortduren. Als het leger, als de ordentroepen hard, uh, hard uh, op die betogers gaan inslaan. Nogmaals, we moeten er niet van uitgaan dat de positie van uh, van Ber Ali totaal uh, ja, dat, dat die verzwakt is. Maar hij is wel in het nauw. Ja, dat wordt een spannende avond wat dat betreft. Absoluut. Mustafa, dank je wel voor uh, jouw analyse. Dan duizenden die zijn dakloos. En al meer dan 500 mensen zijn omgekomen. Natuurgeweld heeft in Brazilië vreselijk toegeslagen. Door zware regenval zijn er nog steeds aardverschuivingen en modderstromen... die alles op hun weg meesleuren. Een inwoner van de stad, Teresopolis... heeft daarbij zijn vrouw, zijn dochter en zijn kleindochter verloren. En hij is ten einde raad. Ik heb verkeerd mijn mama, mijn filha en mijn net. Dus ik weet niet wat mijn vrienden zijn vanaf nu. Zijn futuro, geen esperanza van vrede. Acabou het mundo. De wereld van deze Braziliaanse man is ineengestort. Hij ziet geen toekomst meer. Niet alleen Brazilië wordt getroffen door watersnood. Ook Australië en Sri Lanka hebben te kampen met grote overstromingen. Dan ga je toch al snel afvragen van, is er een verband tussen al deze watersnoodrampen? En leren ze er iets van in bijvoorbeeld Brazilië, waar dat verwoestende water toch regelmatig toeslaat? Daarover praat ik met Jeroen Aarts, hoogleraar waterrisico's en verzekeringen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Aerts, euh, ja, komt dat, dat is de eerste vraag die bij iedereen volgens mij opkomt, komt dit nou allemaal door de klimaatsverandering? Nou nee, je kan dat uh, niet uh, direct toeschrijven aan de klimaatverandering. Uh, daar is het nog uh, veel te vroeg voor om dat, uh, om dat te zeggen. Dat gaan we pas in de toekomst verwachten. Uh, waar het onder meer mee te maken heeft, is het zogenaamde la niña effect uh, Het zusje of het boertje zou je kunnen zeggen van het el niño effect En het ontstaat allemaal in de, in de grote oceaan. Als die grote oceaan namelijk uh, gemiddeld veel kouder is, zoals het nu het geval is... dan dan ontstaan er allerlei ja, neveneffecten zeg maar zou je kunnen zeggen, waaronder veel meer neerslag in Australië, Sri Lanka en ook een delen van Zuid-Amerika. Ja, dus als het water koud is, dan krijg je daar een soort uh, ja, meteorologisch effect. Ja, het water is koud zeg maar op een deel van de grote oceaan en die duwt eigenlijk als het ware de warme het warme water en de warme lucht richting Australië, waardoor het daar meer gaat regenen. Ja, en waarom is dat water koud? Nou, dat is een hele goede vraag. Daar kan ik niet direct antwoord op geven... omdat er namelijk verschillende theorieën over zijn. Oh. Uh, dat heeft te maken met zeestromen die daar uh, aan het verschuiven zijn, onder andere. Maar uh, laten we het even simpel houden en er even van uitgaan dat het water op dit moment heel koud is daar. Goed, daar gaan we vanuit, want dat is het gegeven tenslotte. Uh, maar we zien dus wel dat er heel veel mensen uh, getroffen worden. En als het water koud blijft en die effecten blijven hetzelfde... dan zal dat misschien in de toekomst alleen maar toenemen. Nou, het is in ieder geval zo dat, dat dit een periodiek verschijnsel is. El Niño okay. en La Niña komt eens in de drie à zeven jaar voor. Het is ook vrij goed te voorspellen. Um, uh, uh, autoriteiten wisten dat er een La Niña effect aan zat te komen, ook in Zuid-Amerika. Dus dit is goed te voorspellen. Wat je niet goed kan voorspellen is dat bijvoorbeeld door klimaatverandering die effecten nog sterker gaan worden. Ja, maar goed, als je dat kan voorspellen en wellicht in combinatie met klimaatveranderingen... dan kan je je daar waarschijnlijk ook op voorbereiden. Jazeker, dat, dat kan ook. Alleen het punt is natuurlijk een beetje, uh, wat kan je, stel je nou voor dat je in, uh, in juni van vorig jaar wist dat er een uh, Lania-effect aan zat te komen. Uh, wat kan je dan in zes maanden tijd nog doen voor een stad die nu in Brazilië getroffen is? Dat is natuurlijk vrij kort dag. Je kan natuurlijk wel waarschuwingssystemen installeren... dat er water aankomt. Maar er zijn natuurlijk structurele veranderingen nodig. En een van de belangrijkste structurele veranderingen die nodig is... is dat mensen toch gaan nadenken hoe ze steden gaan, gaan opzetten. Hoe er gebouwd gaat worden. En ik denk dat dat toch een verschijnsel is... wat structureel over de hele wereld aan de gang is. Namelijk stedenbouwkundigen houden niet rekening met water. En andersom, watermanagers die zijn niet zo heel erg bezig met stedenbouw. Ja, met als gevolg dat het op het moment dat dit zich voordoet... dat er overstromingen zijn. En eigenlijk had je die kunnen uh, voorkomen door gewoon de juiste, uh, laten bouwvoorschriften ja. eruit te gooien. Het heeft eigenlijk geen prioriteit. Wat je ziet is dat er een tendens is dat steeds meer mensen overal in de wereld in steden gaan wonen omdat daar werk is. Men voorspelt dat over 20, 30 jaar meer dan de helft van de wereldbevolking in steden wonen en met name in steden die in hele kwetsbare gebieden langs kusten of rivieren gelegen zijn. In de delta gebieden zal ik maar zeggen. In de delta gebieden. En met andere woorden, er is dus echt een urgentie om na te gaan denken hoe we die steden gaan opzetten. Want zelfs zonder klimaatverandering gaat het risico op overstromingen toenemen. Simpelweg omdat steeds meer mensen in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 NOS-journaal. Burgemeester Denis van Moerdijk vertrekt. In een verklaring zegt hij dat hij mentaal en lichamelijk niet in staat is... om na de brand bij chemiepak nog leiding te geven in Moerdijk. Denis komt tot die conclusie na een gesprek met de commissaris van de koningin... in Brabant van de Donk. President Ben Ali van Tunesië heeft zijn regering ontslagen. Over zes maanden worden nieuwe verkiezingen gehouden. Dat meldt de Tunesische staatstelevisie. Ook is gemeld dat in het land de noodtoestand geldt vanwege de aanhoudende protesten. Gisteren maakte Ben Ali bekend dat hij in 2014 terugtreedt. Maar veel Tunesiërs willen dat hij per direct opstapt. Het Openbaar Ministerie heeft de schade vergoed van negen Somaliërs... die de dag voor kerst ten onrechte werden opgepakt op verdenking van terrorisme. Ze waren gearresteerd op basis van het bericht van de inlichtingendienst ANVD... dat Somaliërs plannen hadden voor een aanslag in Nederland. En de treinbotsing van dinsdag bij Zevenaar... is waarschijnlijk de schuld van koperdieven. Dinsdag schampte een lege goederentrein bij Zevenaar... een internationale passagierstrein, vijf wagons liepen uit de rails... en de materiële schade was groot. Waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit het regent nu in bijna het hele land en later vanavond en vannacht wordt het van het westen uit droog. En dan klaart het ook wat op. De temperatuur daalt naar een graad of 7 in het zuiden en een graad of 5 in het noorden van het land. Morgen is er ook veel bewolking, maar in het midden en zuiden valt het met de regen erg mee. En wellicht klaart het daar even op. Morgenmiddag gaat het in het noordwesten en noorden wel weer regenen. De temperatuur die loopt op naar een graad of 9. Er staat morgen veel wind uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig. En aan zee en op het ijsselmeer krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Zondag is het eerst bewolkt, maar in de middag klaart het wat op. Het blijft zacht met 9 à 10 graden. En zondag is het waarschijnlijk ook droog op de meeste plaatsen. Na zondag blijft het nog even zacht. Vooral maandag is er weer kans op regen. Maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer geleidelijk naar beneden. Overdag gaan we dan naar een graad of 5 en s'nachts weer een beetje vorst. ANB nee, nee, verkeersinformatie. Door het regenachtige weer is het duidelijk drukker dan gebruikelijk. Er staat 270 kilometer aan file. Dat is 100 kilometer meer dan de norm. De meeste files staan vanmiddag bij Utrecht en bij Rotterdam. De bijzonderheden die komen we tegen op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Langzamerijden en stilstaan tussen Vinkeveen en Knoopend Rijn 15 kilometer. Door de veranderde verkeerssituatie. Bij Rotterdam zijn problemen op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum is de rechte rijstrook dicht door wateroverlast. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 6 kilometer. Het loopt daar ook compleet vast op de A13 vanuit Den Haag tussen Ipenburg en Knopend Klein-Polderplein staat 13 kilometer. Op de A58 van Vlissingen naar Breda, daar strandde midden in de spits bij Knopend de Stok, een kapotte vrachtwagen. En er staat een forse file achter tussen knopend Marquisaat en knopend de stok. 13 kilometer.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 Uh, half tien, Tos, Nederland 1, vanavond. Niet vergeten te kijken. hè. Hey, Rachid. De nieuwe mobiele website van de Kringloopwinkels ziet er top uit. Bedankt voor je inzet. Groetjes Marlies. Nou, dat is toch leuk dat ze aan bedenkt. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger. Op evengeven.nl De NOS op Radio 1 ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. We twitteren via NOS Radio 1. En over twitteren en het mobiel gesproken en het internet... daar hebben we straks een onderwerp over. Want het is af en toe een enorme ergernis. Wil je even twitteren of even het nieuws checken... is er geen ruimte op je mobiel. Hoe dat allemaal zit, blijf luisteren. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Ivo Talsma. In de hele uitzending veel aandacht voor het overlijden van Peter Post. Uiteraard nu ander nieuws. Er wordt geschaatst in Heerenveen. Vorige week was het Europese kampioenschap op de lange baan. Dit weekend zijn de mensen op de korte baan aan de beurt. De short trackers. In Tielf is Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan, ja, vorige week geen Nederlandse winnaars. Hebben dit weekend meer kans op Europese titels? Ja, zeker, want het gaat goed dit seizoen met de Nederlandse shorttrack ploeg. Ze hebben in de wereldbekerwedstrijden die er zijn geweest goed gepresteerd. Podiumplaatsen behaald. En uh, uiteraard zijn uh, dus altijd sterke Aziatische rijders niet aanwezig bij een Europees kampioenschap. Dus er liggen zeker medaillekansen uh, voor de Nederlandse ploeg. De verwachtingen zijn ook hoog. Jeroen Otten, de bondscoach, heeft uh, de verwachtingen uh, de lat hoog gelegd. Deze week ook nog eens op de persconferentie. Het gaat echt om, uh, om medailles. In een toernooi uitgespreid over drie. Dagen. Vandaag rijden we de 1500 meter, daar komt ook een Europees kampioen op. Morgen dan de 500 meter en dan zondag de 1000 meter en de 3 kilometer. Op elke afstand zijn punten te verdienen voor de finale rijders. En dan is het logisch, de rijder die op zondagmiddag naar die laatste afstand de meeste punten heeft... die is de allround uh, Europees kampioen. Maar ook op de afstanden zijn dus goud, zilver en brons te verdienen. Ja, Je hebt uh, inmiddels al wat Nederlanders in actie gezien. Hoe ging het? Goed, Jorien Ter Mors en Anita van Doren bij de vrouwen op die 1500 meter. Gemakkelijk door naar de tweede ronde. De halve finale is dat dan ook meteen. Wonnen allebei vol overtuiging hun niet. Niels Kerstelt deed dat zojuist ook bij de mannen. Ook hij dus door naar de halve finale. En Freek van der Wart had er iets meer moeite voor nodig. Maar Finis de in zijn heat uiteindelijk als tweede. En dat is ook goed genoeg om later vanavond in de halve finale te mogen rijden. Eén Nederlander krijgen we dadelijk nog in de kwalificatieronde op die 1500 meter in actie. En dat is Schinkie Knecht. Sebastian Timmerman. Sepp Blatter, de baas van de FIFA, heeft het nu voor het eerst hardop gezegd. Hij is voor technische hulpmiddelen, let wel op de doellijn. De voetbalwereld roept er al veel langer om vanwege vergissingen. Zoals bij het afgelopen WK. Bij de stand van 2-1 voor Duitsland tegen Engeland... maakte Frank Lampard een zuiver doelpunt. Lampard! Blatter. De Engelse commentator met een cynisch bedankt, Sepp Blatter. Want de, hoewel de bal over de lijn was, werd er geen doelpunt toegekend. Cruciaal voor het verloop van de wedstrijd. En dit soort vergissingen wil Blatter nu dus wel gaan uitsluiten. De FIFA heeft daarvoor al een aantal systemen getest. If there is one of these systems that is accurate and the uh, immediate, and also not too complicated. Dan denk ik dat Goal Line technologie een goede kans heeft om te Er zijn verschillende systemen die aan de eisen voldoen. En de kans is groot dat één daarvan ingevoerd gaat worden. Tennisser Timo de Bakker heeft het niet getroffen bij de loting van de Australian Open. In de eerste ronde moet hij het opnemen tegen de Fransman Gaël Monfils, de nummer 12 van de plaatsingslijst. Van drie eerdere ontmoetingen wist de Bakker er één keer te winnen. En Robin Haase begint aan de Australian over met een partij tegen de Argentijn Carlos Belloc. Bij de vrouwen is Arantja Rust door naar de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Kan zich dus nog plaatsen voor het hoofdtoernooi. Voor Michaela Kreuzek zit dat er niet meer in. Zij verloor in die kwalificatie van de Duitse Lissiki. En dat is het sportnieuws op dit moment. Verzorgd door Ivo Talsma. Het is boeiend om te lezen, maar niet handig dat het naar buiten komt. Zo kwalificeert premier Rutte de berichten over Nederland van Wikileaks... die via NRC Handelsblad en RTL vandaag naar buiten zijn gekomen. Tijdens de wekelijkse persconferentie had hij nog niet alle berichtgeving gezien. Maar heel toevallig wel iets dat hem wel bevalt. Ik zag dat Verhagen het advies had gegeven aan de Amerikanen... om vooral ook de leider van de VVD goed te informeren. Verstandig advies. Uh... Ja, ja, goed, we gaan kijken wat eruit komt. Ik heb nog niks gezien verder, behalve dat ik even snel de NRC kon zien. Nu is er ook een uh, uitspraak van de koningin uh, naar buiten gekomen. Daar uh, wordt nu ook al over bericht. Dat gaat over Afghanistan. Een uitspraak gedaan in uh, 2009. Mm -hmm. Uiteindelijk is daar een kabinetscrisis over gekomen. Dat kon de koningin toen nog niet weten. Er wordt altijd uh, gezegd dat uh, wat de koningin zegt... dat we dat allemaal niet mogen weten. Nu is dat toch naar buiten gekomen. Hoe schadelijk is dat? Ja, uh, hoe, hoe schadelijk is het? Uh, om te beginnen... Uh, uh, dan kan ik u alleen maar zeggen dat over uitspraken van de koningin... dat nooit mededelingen worden gedaan. En ook als er in een kabel van de Amerikaanse ambassadeur... een bepaalde weergave wordt gegeven van de woorden van de koningin... is dat nog geen reden voor mij om daarop te reageren. Dat blijft wat mij betreft onder vertrouwelijkheid vallen. Uh, en overigens uh, opereert de koningin altijd uh, binnen de lijnen van het regeringsbeleid... En los hiervan kan ik opmerken dat het toenmalige kabinet ook van plan was om in enige lijn mate, de mate waarin moest nog besloten worden, maar in ieder geval in enige lijn mate, in minder of meerdere mate, betrokken te blijven bij Afghanistan. Maar nu bent u verantwoordelijk voor alles wat de koningin zegt, zeker als het naar buiten komt. Um, wat de koningin hier heeft gezegd tegen die ambassadeur, wat te lezen is, valt dat inderdaad uh, binnen... Uh, wat zij mag zeggen van u? Ik lever nooit commentaar op, uh, uh, uh, op wat mensen beweren dat de koningin gezegd zou hebben. En uw openingsvraag zou alleen relevant zijn als de koningin zichtbaar op televisie u te woord staat... en dan zou je mij kunnen vragen, klopt dit? Uh, en is dit in strijd met het regeringsbeleid of niet? Als u aanleiding zou vinden in haar woorden om die vraag uh, te stellen. Maar het feit dat iets is uitgelekt uh, in de woorden... Weergegeven door de ambassadeur van Amerika als voor mij nog geen reden erop te reageren. Ja. En dat duurde toch nog 1 minuut 49, de reactie. De eerste reactie van de premier. Hij was in gesprek met Marcel Bril. Even twitteren, nieuwschecken of bankzaken regelen. We doen het tegenwoordig massaal op het mobieltje. Het gebruik van mobiel internet is in 2010 explosief gegroeid. De drie grote telecomaanbieders spreken van een groei tussen de 50 en de 300 procent. Maar de grootste groei, die gaat nog komen. Dat zegt Robert Bakker van KPN. Ik zie dat het dataverkeer elk jaar meer dan verdubbelt. En dat is afgelopen jaren gebeurd. En dat zal volgend jaar ongetwijfeld ook weer gebeuren. En we weten niet eens waar dat gaat eindigen in 2011 of 12 of 13. Maar hoe goed is dat mobiele datanetwerk in Nederland dan? Het bedrijf Oberon maakt een programmaatje... waarmee mensen de kwaliteit van hun verbinding kunnen testen en doorgeven. En dan blijkt er nog eens wat mis te zijn. Verslaggever Nick Wouters dan met de maker van het programma de meldingen door. Wat zien we hier op dit scherm? We hebben hier het, uh, het overzicht van de net binnengekomen meldingen. Je ziet dat er elke, elke paar seconden wel een, uh, een melding binnenkomt. Hans-Peter Harmse van Oberon Interactive. Ik de laatste melding van een, een iPhone-gebruiker met Vodafone-netwerk. Ergens in het noorden van het land. Bent... Hoe goed is zijn bereik? Zijn bereik is op dit moment uh, helemaal niks. Die staat een, een tweetje en twee betekent gewoon helemaal geen internet. Dus die meneer heeft een hele mooie iPhone gekocht, veel geld aan uitgegeven, maar kan er vervolgens niet mee internetten. Dat klopt. Op het moment dat hij uh, die scan deed, dat was om, uh, om kwart over twaalf vandaag, had hij helemaal geen verbinding. Hij is niet de enige die dat overkomt, want zo zijn er meer meldingen. Ja, ze komen de hele dag uh, duizenden meldingen binnen. Je ziet ook duidelijk op de kaart... De kaart van Nederland uh, komt in beeld, van T-Mobile. Dat er, dat er groepen zijn van, van uh, groene stippen. Uh, hier in de Randstad, uh, regio Rotterdam. Daar, daar is het vrij goed. En vooral in, de, in, in, in, in het zuiden van Brabant en in, uh, in Friesland en Drenthe... zie je vrij veel uh, rode stippen. Dus daar is de verbinding... Uh, nog minder. Wat kan je dan met je telefoon? Welke applicaties kan je gebruiken? Welke toepassingen? Als je een goede verbinding hebt, dan kan je gewoon uh, uh, video uh, kijken. YouTube is natuurlijk heel, uh, heel populair. Maar ook het, uh, het journaal bijvoorbeeld. Dus in theorie zouden we in de stad, waar toch wel redelijk veel groene stipjes zijn, zouden we het journaal op straat moeten kunnen kijken? We kunnen het eens gaan proberen. Heb je de journaalapplicatie op je telefoon staan? Ja, hoor, staat erop. Aha. Dus dan gaan we nu eens proberen, midden op straat in Amsterdam, op een uh, doordeweekse middag... ...of wij het journaal kunnen kijken op, uh, via het mobiele netwerk. Nou, we gaan het eens proberen. De applicatie wordt geladen. We pakken even het, uh, het nos jaar van, van, van 12 uur. Dat lijkt me goed. Vanmiddag is dat. Hij is hem aan het laden. Dat zal wel even duren. Het is toch uh, video... Nou, we hebben al uh, iets in beeld. Ja, de leader van het journaal is in beeld. Goedemiddag. De onderzoeksraad voor veiligheid heeft zware kritiek. Het ziet er uh, strak uit, het beeld moet ik zeggen. Ja. Nou, even kijken hoe lang hij dat volhoudt. Want het is, toch, uh, het is toch die mobile die je hebt. Hoe komt hij bij jullie uit de test? Die mobile komt qua uh, dataverkeer. moet uh... hij er nu al mee op? Nou, hij, hij, ja. je ziet meteen dat hij, hij is wat aan het schokken nu. Ja, hij is wat aan het schokken. Hij stopt nu. En we hebben 35 uh, seconden kunnen afspelen. Ja, na 35 seconden stopt hij ermee. Hij zal nu toch eerst nieuwe data moeten ophalen. Zijn we te veel eisend dat we het journaal op straat willen zien... of is dat, uh, hebben we gewoon even pech? Het is natuurlijk wel wat de, de, de, de operators vaak beloven dat je dat, dat kan in de praktijk. Nou, hij begint weer te spelen. Uh, werkt het niet ideaal? Wat je ziet is dat de, de grote problemen zich vooral uh, voordoen bij de, op, op, op drukke plekken. Uh, tijdens de, de stations. Het, ja, het, uh, het, het, het station. Uh, het centraal station hier in Amsterdam tijdens de Spits. Dat moeten we dan maar accepteren dat we op dat soort momenten niet uh, de maximale snelheid kunnen halen? Nou, uh, laten we zeggen dat we misschien moeten accepteren dat dat nu nog even zo is. Ik denk wel dat we ervan uit moeten gaan dat we een, een, een journaal-applicatie bekijken. Uh, dat je dat op een gegeven moment gewoon moet kunnen doen. Maar ik weet zeker dat, dat er wel weer nieuwe uh, dingen verzonnen worden... die nog meer bandbreedte nodig hebben. En uh, waardoor dit probleem altijd wel zal blijven bestaan. De netwerken zullen toch altijd achter de feiten aan uh, moeten lopen. En dus kunnen we nu beter uh, bij jullie op kantoor eens kijken dan hier uh, op de telefoon? Dat werkt altijd beter, ja. Op nos.nl is te zien welk mobieltelefoonnetwerk... Uh, in de test als beste naar voren komt. In Tunesië is de noodtoestand uitgeroepen. Ook in Nederland protesteren Tunesiërs. Straks een verslag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maar eerst een zalig verklaring. Want op 1 mei wordt paus Johannes Paulus zalig verklaard. De huidige paus heeft een decreet getekend... waarmee hij de zalig verklaring van zijn voorganger mogelijk maakt. In Rome is Bas Meesters. Bas, eventjes voor de niet-katholieken onder ons. Wat gebeurt er dan als je zalig wordt verklaard? Ja, dat betekent eenvoudigweg dat je iets bijzonder bent dan de gemiddelde mens. Want je hebt een wonder verricht en je bent een voorbeeld voor de mensen in je, in je bisdom waar je geleefd hebt. Ja, wat is het wonder van uh, de vorige paus? Ja, de vorige paus die heeft een uh, Franse zuster, een 49-jarige zuster, genezen van Parkinson. Dat heeft hij gedaan posthum, want dat is een voorwaarde, anders kun je niet zalig verklaard worden. Dus toen hij dood was, heeft hij haar genezen. Uh, deze zuster die is twee maanden na het overlijden van de paus gaan bidden tot die paus om te genezen. En dat gebeurde vrijwel onmiddellijk. Ze kon niks meer en nu kan ze weer auto rijden. Uh, haar neuroloog reageerde totaal verrast. Uiteindelijk zijn de, is de medische commissie van uh, het Vaticaan zich daarover gaan buigen. Vijf doktoren aangesteld door het Vaticaan. En die hebben gezegd dat het wetenschappelijk onverklaarbaar is dat deze vrouw is genezen. Toen is er een, juridische commissie, nee, een theologische commissie overheen gegaan. Die hebben vastgesteld dat er een kausaal verband is tussen het bidden van de zuster... en het genezen uh, van haar even later. En uiteindelijk heeft, um, hebben de kardinalen nog eens daarover nagedacht... en heeft Paus Benedictus vandaag een decreet getekend... dat dus vaststelt dat het hier om een wonder gaat... en dat uh, um, Johannes Paulus II uh, zalig kan worden verklaard. Ja, ze gaan niet over één nacht ijs, dat is wel duidelijk. Maar goed, dat, dan wordt hij zalig verklaard. Maar dan ben je er nog niet, hè, want uh, hij is dan op weg om heilig verklaard te worden. Ja, dat is het doel. En dat werd natuurlijk ook meteen al geroepen... Um, zes jaar geleden, toen hij overleed... riep het volk op het Sint-Pietersplein... Santo Subito, onmiddellijk heilig. En um, een maand later heeft Benedictus ook de procedures veranderd. Normaal mo moet je vijf jaar wachten voor de procedures kunnen beginnen. Hij bepaalde dat het meteen kon... Maar om heilig verklaard te worden moet je twee wonderen verrichten. En uh, dat tweede wonder dat moet hij dus verrichten nadat hij zalig is verklaard. Kortom, daar moeten we dan op wachten. Ja, dat moet u dus vanaf nu, uh, van, van boven zal ik maar zeggen, uh, iets, iets verrichten. Waardoor vervolgens die hele commissie kan zeggen... oké, okay, het is inderdaad genoeg om heilig te worden. Ja, inderdaad. En eerlijk gezegd heeft Paulus Johannes Paulus II zichzelf ook een beetje geholpen. Want hij heeft de criteria om zalig en heilig verklaard te worden verzwakt. Aha. Vroeger was het nodig om twee keer uh, iemand, uh, twee wonderen te verrichten om zalig te worden. En vier wonderen om heilig te worden. Maar hij vond uh, dat er meer heiligen moesten komen... omdat er meer hedendaagse voorbeelden moesten zijn voor de mensen. Hij heeft de criteria verlaagd, ver verzwakt en vervolgens even kijken, uh, meer mensen heilig en zalig verklaard, dan twintig pauzen voor hem. Ja, Goed, dan ben je goed bezig geweest. Maar goed, de zaligverklaring op uh, 1 mei dus, dat wordt een groot feest? Ja, daar kun je wel van uitgaan. Er zouden wel weer eens honderdduizenden mensen op af kunnen komen. Taferelen zo groot als uh, tijdens zijn begrafenis zullen het misschien niet worden, maar het zal wel een, een gigantisch feest worden hier. Uh, Johannes Paulus is nog immers erg populair uh, hier in uh, Rome, in Italië. Maar ook daarbuiten. Iets om naar te kijken, Bas. Dankjewel. Bas-Mesters was dat vanuit Rome dan naar Tunesië. In Tunesië is de noodtoestand uitgeroepen. Of de demonstranten in de hoofdstad Tunis daardoor zullen inbinden, dat is zeer de vraag. Er wordt druk gespeculeerd wat er op dit moment aan de hand is of het leger misschien wel de macht overneemt aldaar. Ook vandaag wordt er tegen de president Ben Ali gedemonstreerd in Nederland in Den Haag, wel te verstaan. De reportage is van Matthijs van der Wiel. You're allowed to demonstrate there, but you're not allowed here. Oké. Okay? Okay, okay, okay. Ze wilden eigenlijk op de stoep van het internationaal strafhof demonstreren. Maar dat mag niet, dus wordt het verplaatst naar de overkant van de straat. Langs een tochtige verkeersader in Den Haag, tussen de bedrijfspanden. Ik wil hem hier laten berichten omdat hij zoveel mensen daar doodgemaakt. Door zijn regime, door zijn mafia. Ze hebben zoveel mensen doodgemaakt daar. Wat zong hij nou net? Ben Ali moet weg, vrijheid onderweg. Ben Ali moet weg, Ben Ali moet weg. Ze staan in de regen en in de wind. Ze hebben de rode Tunesische vlag bij zich. Wat is dit voor foto die u heeft? Deze, deze jongen is doodgeschoten door de politie. Dat is een paar dagen geleden. Het is niet normaal wat er gebeurt. Het is echt niet normaal. vind ik afschuwelijk van die mensen daarop. En één meneer staat hier te huilen terwijl hij zo'n foto in de lucht houdt. Een van de tientallen slachtoffers van onze... Regie, meneer. Ja. Ik kon niet stilstaan tegen wat nu in mijn land gebeurt. En toch is er die toereiking geweest van de president. Hij heeft toch verbetering beloofd. Wij zijn de beloofde stad... We zijn de corruptie zat, we zijn deze regime zat. We willen gewoon dat deze regime weggaat. Klaar. Ik geloof er niks van. Hij heeft al eerder, al eerder dingen beloofd, maar er is niks van gekomen. Belofte, ja, hij wil alleen maar de situatie even rustig houden en daarna de macht weer hebben. Ja, een dictateur blijft een dictateur. Dat is gemakkelijk lucht, het slaat helemaal nergens op. Dat zijn beloftes die hij niet waar kan maken. Bijvoorbeeld als hij 300.000 banen in een jaar aanbiedt. Dat nou, zou 17 per uur zijn of zo. Ja. Dat zou betekenen dat wij nu uh, naar Tunesië kunnen gaan om een baan te gaan zoeken. Ja. Laten we eerlijk zijn, als hij heeft iets niet geregeld 23 jaar... En nu hij komt met de loofde puur om de boosheid van de, het volk te sussen. Je kan van alles beloven, maar we hebben gezien, 23 jaar is genoeg. En daarom gaan ze in Tunesië ook nog steeds de straat op vandaag. Ja, daarom ze, hebben ze geloven dat het keer, niet. Ze geloven het niet, dus ja, dat is genoeg voor ons. Genoeg, 23 jaar is genoeg. Nederlandse Tunesiërs. Ze hadden eigenlijk uh, nog niks van zich laten horen... de afgelopen weken, toen de, de protesten op gang kwamen in Tunesië zelf... maar opeens is... De angstweg, opeens staan ze hier luidkeels te demonstreren. Ja, dat mag niet eigenlijk in Tunesië. Aanschrijven als je het hebt. Als open doet, kan je niet meer naar Tunesië. Dan blijf je levenslang hier. U was bang dat als u hier in Nederland zou demonstreren. u nooit meer terug naar Tunesië zou kunnen. Ja, ga, nee, je naam wordt gehaald bij, bij die schipholen. Dan kan je niet meer terug. Ga gelijk vast. Zit. Wie doet dat, de ambassade? Hier, ambassade geeft door informatie van ons. Ja? Ja. En nu bent u niet meer bang daarvoor? Ik ben niet meer bang, ik ga niet meer daar. Ik heb kinderen hier, ik heb vrouwen vrouw hier, blijf ik blijf hier in Nederland. Omdat er actie in Tunesië is genomen, willen wij ook met onze met, ja, landgenoten ook actie nemen in ons land. Ik denk dat als ze daar de straat op durven te gaan. als ze daar de confrontatie met de politie ja. aandurven, dan moeten wij ook wel. Ja. Wat zingen ze? Het is het volkslied van Tunesië. Gaat, gaat er nu echt iets veranderen daar? Ik hoop snel, maar ik weet het niet. Heeft u er vertrouwen het. in als u nu ziet wat er gebeurt? Dat de mensen de straat op durven te gaan? Dat de president ja, in ja, het nauw gedrukt zeker. is? Zeker, ja, zeker weten. Want hij doet ook uitspraken die hij nooit eerder nooit zou doen. En uh, dat heeft hij in de 23 jaar niet gedaan. Dus er is hoop? Ja, zeker. Natuurlijk. We moeten niet stoppen. Dat is nu een belangrijke boodschap. Het Tunesische Volkslied Matthijs van der Wiel... was vanmiddag bij de demonstratie in Den Haag. Die demonstratie was overigens afgelopen... nog voordat het nieuws over de noodtoestand... en het ontslag van de Tunesische regering... door president Ben Ali bekend werd. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Ismaël Hageman. NRC Handelsblad heeft samen met RTL Nieuws inzage gekregen... in een kwart miljoen deels vertrouwelijke diplomatieke ambtsberichten... die Amerikaanse ambassades de afgelopen tien jaar naar Washington stuurden. U hoorde daarover al in onze uitzendingen. NRC Handelsblad geeft een toelichting hoe de krant is omgegaan met de documenten. Daarin stelt de krant dat door de publicatie van Wikileaks... documenten personen geen gevaar mogen lopen. NRC Handelsblad heeft daarom besloten de database niet ter beschikking te stellen aan derden. De authenticiteit van de documenten en de betrouwbaarheid... is naar het beste vermogen van de krant gecontroleerd. NRC Handelsblad meent dat 80% van het diplomatieke berichtenverkeer geen nieuwswaarde heeft. Wat uit de Amerikaanse ambassadeberichten uit Den Haag opdoemt... is een bondgenoot die in de Nederlandse binnenlandse politiek een belangrijke rol speelt. Een steeds belangrijker bron op internet is Wikipedia. Volgens oprichter Jim Wales staat de Volksencyclopedie... op de vijfde plaats van meest geraadpleegde websites ter wereld. Maar volgens Wales wordt het tijd om de bakens te verzetten. Hij legt het uit op de site van de BBC... Wales vindt dat Wikipedia inmiddels te ingewikkeld is geworden voor veel mensen. Hij wil daarom technische aanpassingen doorvoeren, zodat het makkelijker wordt om informatie op de site te zetten en te wijzigen. Wales is bezig om vooral vrouwen en ouderen aan te moedigen om zich met Wikipedia te bemoeien. Aanleiding voor het interview bij de BBC is het tienjarig bestaan van de site. Apple zet kwaad bloed bij uitgevers. Dat valt te lezen op de site van het Parool. Het Amerikaanse bedrijf wil dat de digitale dagbladabonnementen voor de iPad voortaan via de App Store worden aangeboden. Dat is de digitale winkel van Apple. Apple zou bovendien 30% van het abonnementsgeld eisen. Ook bij NRC Handelsblad zijn ze geschrokken van de aankondiging van Apple om het abonnement via de App Store te laten lopen. De krant beraadt zich nog op een reactie. Ze hopen daar dat de soep niet zo heet wordt gegeten als wordt opgediend. Op de website van NRC Handelsblad is ook het Twitterbericht afgedrukt van het Tweede Kamerlid afgeschaard van de VVD. Zij noemt uh, de manier waarop Apple omgaat uh, met uh, de abonnementen... Killing voor Innovatie. Ze gaat het kabinet vragen om aanpak van de Apple-kwestie. In de jaren 80 schrok de wereld op van een kernramp in de Oekraïne. Reactor nummer 4 van de centrale in Tsjernobyl ontploft... en begon radioactief materiaal te lekken. Mensen in een straal van 30 kilometer van de kerncentrale moesten worden geëvacueerd. En nog steeds is het een gebied met radioactiviteit. Maar op CNN valt te lezen en te zien dat rond de ruïnes van Tsjernobyl... een wilder plantengroei valt waar te nemen... Volgens wetenschappers lijkt het erop dat sommige planten... zich kunnen aanpassen aan radioactieve straling. De VN noemt het zelfs een heiligdom van biodiversiteit. Met de toekomst van biodiversiteit in Nederland... lijkt het minder goed gesteld om maar een brug te maken. VVD-prominent Pieter Winssemiers vraagt in een open brief... in NRC Handelsblad aan zijn partijgenoot Mark Rutte... om hen ervan te weerhouden om een advertentie te plaatsen... tegen het kabinet vanwege de natuurpolitiek. Wincemius begint zijn open brief met de woorden... Beste Mark, je moet me helpen. Om vervolgens uit te leggen dat hij met een fors probleem zit. Winsemius zegt dat hij zich genoodzaakt voelt... om straks voor de verkiezingen in maart... een advertentie te plaatsen in een landelijk blad met de oproep... Als je om de natuur en het milieu geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD. We volgen het nieuws in Tunesië natuurlijk ook op de voet. Redacteuren van de NOS speuren ook Twitter af naar uh, berichten. En, uh, geruchten en waarheid zijn lastig te onderscheiden. Bijvoorbeeld nu het gerucht dat er een staatsgreep bezig is. Uh, Tunesië airspace is closed. A coup is very likely to take likely to taking place. Uh, en in het Frans uh, staat er ook. Ik ben op het vliegveld, ik heb schoten gehoord. Je suis à l'aéroport, et cetera, et cetera. Het laatste nieuws horen we zo duidelijk van de hand van onze correspondent... Nicole Vever, die is namelijk ook in Tunis. De missie heeft dus een strikt opleidings- en trainingskarakter. Een nieuwe missie in Afghanistan...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 Dit is Radio 1.